Lidhi Vendrich met het NOS-journaal. In Libië is Seif al-Islam Kadhafi opgepakt. Dat heeft de Libische minister van Justitie gezegd. De 39-jarige zoon van de verdreven dictator was al weken op de vlucht nadat zijn vader en broer vorige maand werden gedood. Het is niet voor het eerst dat de arrestatie of dood van Seif wordt gemeld, maar dat bleek telkens niet op waarheid te berusten. Na de dood van vader werd Seif al-Islam door medestanders van Gaddafi uitgeroepen tot opvolger van de Libische leider. In Roermond heeft een 16-jarige leerling geprobeerd zijn leraar te vergiftigen. De jongen heeft acht dagen vastgezeten en is gisteren voorlopig vrijgelaten, meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een leerling van het orthopedagogisch en didactisch centrum in Roermond. Daar worden scholieren met leer- en gedragsproblemen begeleid in de terugkeer naar een gewone school. Het centrum wil alleen zeggen dat de jongen heeft geknoeid met materiaal uit het scheikunde lokaal. De leraar is in het ziekenhuis behandeld vanwege de vergiftigingsverschijnselen en is weer aan het werk. De ChristenUnie wil het burgerlijk huwelijk terugbrengen tot een administratieve handeling bij de balie van het gemeentehuis. In het Nederlands Dagblad noemt fractievoorzitter Slop dat een uitkomst voor trouwabtenaren met gewetensbezwaren tegen het homohuwelijk. GroenLinks-Kamerlid van Gent ziet wel wat in het voorstel, maar volgens PvdA-Kamerlid Dijksma worden mensen die niet in de kerk kunnen of willen trouwen afgescheept met een baliemedewerker.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 Op de A22 Velzen richting Beverwijk staat file voor de Velzertunnel 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Voorlopig kun je beter omrijden via de A9 door de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 T was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen? Weet je nog wel oudje, wij kieken ons kind toen het slaap was gezakt, en we hebben dat voer in het album geplakt. Weet je nog wel oh. Wij kiekten hem vast alle weken, weet je nog wel je, het was op de ouder soms van spreken, weet je nog wel je? er was er ook een die met rozen pad bij. En die leek precies op een gek van mij. Weet je Wij kiekten al zo leuke dingen Weken op de Dat boek zat vol herinneringen Weken op de Wij zeiden wel eens Als hij zeven zal zijn en wij gaan zo door, wordt het altijd te klein Weet je nog wel, oudje Toen werd die van ons weggenomen Weet je nog wel, Er is nog één kiek bijgekomen ik heb nog ik niet van het grafje die jij van het kreeg. De rest van het alpen bleef ongeloos Zeker oh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 CVM Zandvoort, het is dinsdagochtend. Het is 11 uur geweest, dat betekent het dat land In een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en wederom neem ik u mee terug op reis. Een reisje terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. In en onze opening hoor je onze herkenningsmelodie van Louis Davids. Met Weet je nog wel, oudje? Een opname uit 1928. En dit uur. Met een hoop muziek uit verschillende jaargetijden. Ik onder andere Gert Timmerman meegenomen met Rosa, Rosalie. En het trio Ben Lansink met, hoe kan het ook anders, O.O. Rosa. Piet Seibrandi, ook al is je huid, dan zwart. De de volgende plaats van Tria Doors nog Blijf, aan me steeds denken. Worden hier op z'n van voort. What? Ik oh, Halleluja, ook is is de hoor, hoor, hoor, is de hoor, hoor, hoor, hoor, is je hoor, hoor, hoor, BFM Zandvoort, het was muziek van Piet Sibrandi met ook al is je huid al zwart. Daarvoor trio Ben Lansing met OO Rosa. Daarvoor Gert Timmerman met Rosa Rosalie. Daarvoor is ook dit programma met Tria Doms met Blijf aan mij steeds denken. BFM Zandvoort, reis je terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70 voor de klaarstaan onder andere Henk van Mondvoort met Lady Lorelei ook onderweg Charles Tijnenburg en de Melody Strings de eerste volgende plaats van Timmerman met Eert Wit oftewel We Gaan Trouwen In het beat, Met bloemen In mijn hand.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 We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 Zijn boodschap aan. Blijf allemaal houden, zij moet mij vertrouwen. Zeg haar, voor de laat vandaag, maar vraag haar of zij op me wacht. Hij reed de weg en snel naar de grens, hij was de jongste van allemaal.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 Als je mijn liefde laat zien En in de kerk zal ze binnen Vooruit dan wie die heen is gegaan Dat was nog voor haar, dat hij leeft en stil En naar de verre hoort ze weer zijn stem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 moment in het wit, oftewel met een trouwe, Zandvoort uit Zandvoort, en nog veel en veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. Waarom we zo meteen onderweg Rijn de Vries met Ik ben 17, is de eerste cocktail sifters en de muismeikers met Ik hou van Cliff. Ik hou van Cliff. Houd ik droom van Cliff, ik droom van, van Elvis Maar het meest roem ik van jou Al staat jouw foto en jouw naam niet in de krant Ik heb aan jou mijn hart verpakt Ik zie graag Cliff, ik zie graag Elvis het liefste zie ik jou Als ik achter op je brommer zit En je zingt voor mij de nieuwste hit Dan zie ik gedachten gedachtenklip op Elvis Maar je kussen in de maanden zijn Kunnen nooit van clip op Elvis zijn En ik vind jouw kussen zo fijn Ik hou van clip Ik hou van clip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 Maar het liefste zie ik jou. Zie graag lift, ik zie graag, graag elders, maar het liefst de bezier.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 Bendy, de Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Dreunlo.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 ik ben 17 jaar, ik hou van de som, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Ik ben 17 jaar, ik deed het al dood. Ik ben 17 jaar, ik hou van de sok, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Je leest in de kranten met de jeugd zijn allemaal dozen. er is er niet een meer die lucht. Maar ik ben 17 jaar, ik hou een jong, ik ben 17 jaar. Ik hou van een zong, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Soms kijken de mensen meedoen troost aan Dan vraag ik verwonderd, wat heb ik gedaan Schimp niet op rassen, speel niet met kruid Want de raketten en de haal niet uit Maar ik ben 17 jaar, wel voor een jong, ik ben 17 jaar Ik hou van de som, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht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 Van de zon, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht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 and then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 Daarvoor voor Vries met Ik Ben 17. CFM Zandvoort. Nog veel meer mooie muziek heb ik voor u klaarstaan. We zag u meteen van Harry Palme en Joop van der Maren met uh, samen. is dus deze mooie plaat van uh, Jerry B. en de Mijn Ramp. Ze waren al drie jaar gelukkig getrouwd. Die arbeiderskinderen met harten van goud en bij in de mijnstreek geboren. Trouw dan af in de duistere schacht, al had ook zijn vader dat diep in de nacht. Bij mij het leven verloren. Ze leven alleen voor hun kindje en schat, en in hetzelfde, maar was er eens wat, wanneer hij des morgens zijn de plicht weer ging doen, dan zei ze, kliep af, en ze gaf aan hun zoen, en zwart speelde het mee.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 Zwaard spelde het gat, zijn gapende muur. Stil wachten de schatten, benieuwd de kuil.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 een man van zijn hoofd in haar armen en toen, toen zei ze kniep af en ze gaf hem een zoen. En zwart spelde het vlak, zijn hakende meid, stil vroeg in de schatten, benieuwd in de kruis. En wat ja. de, in je handen Je ja. naar De dat Ik We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 Er nog erg dol op zijn, ah, want zaterdag klok vijf uur. Ah, ah, ah, ah, ah. Dan roepen ze vol vuur, daar zijn we. de meisjes, ja de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft er geen zin. Dus dan staan we altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek, Wat de snoepjes van zijn min. Die pak je uit een beetje in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, ah, ah Al die fijne, zoete dingen, in een fleurig kleed gehuld, dat zijn pas versnaperingen waar je necht heer van smult. <tie> wordt hem elders snoep geboden, dan bedankt hij energiek, maar hij laat zich geen zins noden. Bij de sloepfabriek. Dus als Jamin zich sluit. <tog>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 Want bonbons en suikerwerken Schaden het gebied De dus speuzel met beleid hey! Als gij uw aandacht meet, Aan alle drie Suikerzoete meisjes in de suikerwerkfabriek Of al zijn ze nog zo heerlijk in het begin Ga niet te dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Wat de snoepjes van Jamin 100 honderd het gezin Daar zijn de meisjes ja, de van de zuikermijn In de zuikermijn Geen verke heren dan Tim Ze staan hier altijd de suiker van de kapit, Van de snoepjes van Jamin Die pak je uit Die pak je die